Nu bij Gamma, 30% korting op Altrex, huishoudtrap, dubbeldekker. Bekijk alle acties op gamma.nl, in onze digitale folder... of kom langs in de bouwmarkt. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is vijf uur. Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De Britse koning Charles is bezorgd over de aanhouding van zijn broer... van prins Andrew. Hij wordt ervan verdacht dat hij gevoelige overheidsinformatie doorstuurde... naar de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein... Volgens de koning is het nu aan justitie en de rechter om het allemaal uit te zoeken. In steeds meer wintersportgebieden wordt gewaarschuwd voor groot lawinegevaar. Niet alleen in Frankrijk, ook in Zwitserland en Oostenrijk. Gisteren kwam nog een 71 jarige Nederlandse skier om... toen hij buiten de piste in een lawine terechtkwam. In Frankrijk wordt tot een meter verse sneeuw verwacht. Ruim een maand na de explosie in het centrum van Utrecht... worden drie historische panden gesloopt. Ze zijn door de explosie niet meer te redden. Waardoor de kraal werd veroorzaakt is onderzocht... maar de resultaten worden pas later gedeeld. De getroffen bewoners hebben inmiddels een nieuwe plek om te wonen. En schaatser Kjeld Nuis maakt zich op voor zijn laatste olympische race... de 1500 meter. Die won hij de laatste twee winterspelen... maar Nuis is nu geen topfavoriet. Wel gaat hij voor een medaille, net als de andere twee Nederlanders... Joop Wennemars en Duimen Snel. Over een half uur komen ze in actie. Het weer dan. Soms lichte regen verder droog. Vannacht min 3 in het noordoosten tot plus 4 in Zeeland. Morgen begint met in het noorden wat winterse neerslag. Op andere plekken valt het regen. Het wordt 3,8 graden. Fronica verkeer. Op dit moment 34 files. Je gaat zo vanaf 11 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar is de vertragingstijd. 13 minuten. Lange file op de A15. Riddekerk-Gorkum tussen albelofs en Houdingsveld-Giessendam. 1 uur en 7 minuten daar. A20 Land gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht, 11 minuten over 5 kilometer. En de A58, Tilburg eindhoven tussen Oorschot en Batadorp... daar is de vertraging 11 minuten. Laatst op de N279, Den Bosch-Roermond tussen Veghel en Boerdonk. vertragingstijd 13 minuten daar. Zometeen George Michael, Elfabiet komt eraan en we gaan hits zo. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven.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 Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Niek van der Brugge. Dit is Veronica. Dit is het tikken van de klok die ons juist verteld heeft dat het vijf uur is geweest. Oh my god. I'm uit Naaldwijk. Jij uh, hebt lekker een week uh, vrij, want je werkt in het onderwijs. Klopt, klopt. Wat, uh, wat een fijne positie is dat, uh, als ik heel eerlijk uh, mag zeggen, toch? Ja, zeker. Ja, nee, zeker, Dat is echt lekker. Ja, wat doe je in het onderwijs precies? Ik ben uh, teamleider facilitair. Oh, dus je, ik, uh, je, je uh, staat niet voor de klas, maar je regelt het gebouw. Gebouw, schoonmaak, keteraar, ja, ja. ja, dat soort dingen. Nou, dan ja. heb je echt wel vaak vakantie ook, hè? Ja, zeker, ja. Ja, ik vind net een ja. gesprek op met de van Bart. Die had het allemaal over dat jij zoveel vrije tijd had en zo. Maar valt dat mee of <laughs> valt dat tegen? Dat wil ik dan wel even eerlijk uit jouw mond horen. Nou, uh, ik heb zelf eigenlijk altijd in de, in de zorg gewerkt. Sorry, ik sta in de winkel. Dat, uh, oh, doorgaan, die, dat ja, een... ja, je moet op een gegeven moment je geld ook, <laughs> je moet je geld ook uit kunnen geven Dat uh, in de vakantie. Ja, nee, ja, daarom. Ja, daarom. Ja, ja, ja. Nee, ik heb veertien jaar in de zorg gewerkt. En uh, eigenlijk nu sinds 1 augustus werk ik in het onderwijs. Zo. En uh, ik moet zeggen, ik kan wel wennen aan die vrijdag. Ja, dat snap ik wel, ja. ja. Dat is ook wel echt een hele andere sector waar je in een keer in beland bent. Ja, ja, ja heel okay. anders. Ja. Goed, Saskia, jij uh, hebt ook nog eens muziek Speel je wel eens hits, ook? Ja, ja, ik speel zeker wel als hitster. Ja, wij zelfs dat uh, bingo stelt thuis. Oh, oké. Okay. Nou, dan kan je nu het, de, de, de, de hitster original gaan scoren. Als jij uh, de fragmenten Leuk. in de juiste volgorde kan zeggen... hier live op de radio voor heel Nederland, Saskia. Nou, ja, ik ben benieuwd. Ja, we hebben er klaar voor. Wat is jouw cijfercombinatie? Zeker. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Dan beginnen we bij... Nummer 2. is my life. Welbem, inderdaad, uit 1992. En toen zei jij drie, hè, geloof ik. Klopt, ja. Nummer ja. ja. drie. Het, mag ik vragen naar je leeftijd? 43. 43, oh. dan, dan heb jij dit echt live meegemaakt... toen het al uitkwam ook, ja. he, de Bakarena. Ja, de 90's, hè. De 90's, Dat ja. is het juiste antwoord, want inderdaad, 1993. Ja, dan kom je bij die film die jij wel gezien hebt waarschijnlijk. Gezien. Ja, die heb ik ook gezien. Ja, ja. ja met de Bruce Willis. Nummer 1. Dit is het juiste antwoord. I don't want to my Dit was een walk in the park voor jou, Saskia. Wat sta je in de winkel te kopen eigenlijk? Waar ben je nu precies? Uh, nou, ik ben nu in Haaldwijk. Uh, ja. ja, de winkel mag ik vast niet noemen. Maar uh, nee, ik ben gewoon een beetje aan, we aan we de andere noemen. is Veronica Maren. Hallo. We zijn in de action. In de action. Oh, mijn favoriete ja. winkel. En wat ga je halen? Geur, ja. Geurkaarsen? Ja, we, ja, nee, nee, kaas. Nee, nee. Uh, stisten voor mijn dochter. Ja. en voor de rest weet je eigenlijk nog niet waar je, waar je voor gaat. Maar je komt vast wel iets tegen. Ja, met een, met een volle tas. Ja, ik loop ook altijd met een volle tas naar buiten. En een maand later bestaan de spullen niet meer. Dat heb ik dan ook vaak wel. Nee, nee een maand ja. later ga je het weer weg. Ja, precies. Nee. Uh, je krijgt een spelletje hitster. Uh, ook Jacques van Milo Die heeft het spel gewonnen. Anne, Charlotte Koster, Jan Bakker en ook Ria van Heumer. We hebben het even gecheckt. Dat zijn mensen die minder vrije tijd hebben dan jij. Oh, oké. Okay. Ja. ja. Ja, wat wil je tegen die mensen zeggen? Eh... Um. Dankjewel. ja het geeft niet nee laat oh, nee het nee, is altijd natuurlijk ik wens je een hele fijne vakantie nog Dankjewel! I make you back for more. Things he does is magic. Radio Veronica. Discovering Brand New Songs, nieuwe muziek. Het album komt eraan van uh, Samieu. Dat gaat 24 hours heten. En uh, de band noemde het album op Insta: een soort weergave van een volledige dag. Van van de nacht tot de ochtend. Waar hoop en pijn samen bestaan in de acceptatie van beide. Kijk, dat zijn mooie teksten. Ook Camille uh, die gaat uh, weer wat beter. Af en toe te worstelen met zijn mentale gezondheid. En wat werkt dan beter dan muziek? De nieuwe van Samieus. Misschien wel Nederlands beste bed van dit moment. Het is Dark Before Dawn. Chili Peppers. Give it away, give it away now! Nou, nog niet helemaal, ziet ze, uh, Niet alles weggeven, maar dat gaan we horen zo meteen in uh, jouw bulletin. Mantelzorger moet geholpen worden. En Formule 1-teambaas vreest nu al volgende leugen. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat? Op leeroverzicht.nl vind je het meest complete overzicht... van opleidingen in Nederland. Zo vind je makkelijk een opleiding of cursus die bij jou past. Maar...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 Radio Veronica, 4 tot 5 op dit moment. De A7, van Groningen. Voor Groningen-West, 18 minuten. A12, Arnie oberhausen Tussen Veltenbroek en Duiven, 11. En dan lang op de A15, ridderkerk gorkum Tussen Alblasserdam en Harnitveld-Giessendam. 1 uur en 13 minuten. Sterkte daar. A20, hoek van gouda tussen Prins-Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Vertragingstijd 11 minuten. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Avelingen. Vertragingstijd daar, 11 minuten over 4 kilometer. Van de news, die krijg je van Goedemiddag. Goedemiddag, het moet makkelijker worden om werk en mantelzorg te combineren. Dat staat in een advies van een belangrijke adviseur van het kabinet. Het zou met acht weken betaald mantelzorgverlof moeten komen... voor wie werk en zorg even niet meer kan combineren. Een doorbraak in een ernstige zedenzaak uit 2018 in Rijen bij Breda. Er is een man opgepakt na een DNA-match. Het misdrijf was met veel geweld. In een jarenlange zoektocht lukte het de politie niet... om de dader te vinden tot het DNA-onderzoek dus. En het Formule 1-team als Toto Wolff van Mercedes heeft het helemaal gehad... met alle leugens over zijn team. Volgens hem is er niks waar van berichten over een illegale motor... en brandstof die niet is toegestaan. Bullshit noemt Wolff het. Die erbij zei dat ze morgen wel weer iets nieuws verzinnen... zoals dat zijn naam in de Epstein-file zou opduiken. Dan ja. spelen met vuur. Uh... Ja, ja. Ja. ja, toch? Ja, dat zou ik ja. zeggen. Ja. Ja. Oh ja, het weer nog even. Ja, nou, daar word ik op te wachten. Uh, vrij rustig vanavond. Misschien wat lichte regen af en toe verder droog. Vanaf min 3 in het noordoosten. In Zeeland blijft het dik boven nul. Morgen begint in het noorden met nog wat winterse neerslag. Andere plekken krijgen we wat regen. Het wordt 3 tot 8 graden. Ziens, dankjewel. van der Brugge. Op het einde Peppers hier, give it away. En dit is de weekend. Dit Want het salaris van Tim Klein is vaker over de kop gegaan... dan de auto van Niek van der Brugge. Nou. Is Nieker? Nee, Niek. Robert Blokland. Na tien keer afgewezen te zijn met zijn filmscript bij het Nederlandse Filmfonds... dacht acteur en cabaretier Ruben van der Meer. Dan doe ik het zelf wel. Hij plunderde de spaarrekening van hem en zijn vrouw en maakte de film Bad Slippers. Aan de telefoon filmexpert Robert Blokland. Robert, een hele goede middag. Goedemiddag, Niek. Ja, goedemiddag. ja, we doen wel aan Hoor en weder, hoor. we hebben vanochtend in de ochtendshow uh, Ruben al gesproken. Maar om te beginnen, uh, Ro Robert, heb jij de, de film gezien, uh, Bedslippers? Ja, absoluut, absoluut. Ik, ik was heel benieuwd naar het project. En Ruben die appt mij ook al vijf jaar lang. Hij zei vijf jaar geleden, ik ga een film maken. En dan uh, vier jaar geleden zei hij, van, ik heb nu een script. Dus hij ja. heeft me continu op de hoogte gehouden. En ik was wel benieuwd wat, wat, wat het resultaat was inderdaad. Wat is de bad slippers voor, voor een film? Want je ziet de billboards ook buiten hangen, zeg ik al en zo. Dus ja, het maakt ons een beetje nieuwsgierig ja, tof, zou ik zeggen. Ja. Ja, je zou met een beetje goede, goede wil zijn... een Tarantino-achtige film kunnen noemen... over een stel lozerige schurkjes... die uh, een, een, een malafide kunsthandelaar gaan oplichten. Ja. Zij uh, hopen uh, drie Picasso's te gaan stelen. En dat gaat dan allemaal mis. En de Picasso's blijken dan vals te zijn. En ze vergeten de slippers bij de overval. En dan komen ze in de problemen. En ondertussen hebben ze allemaal hele rare dialogen... over niks eigenlijk, over uh, vegetarisch eten... en over sudoku's. En ze, ze, ze, ze, ja, ze, ze morselen een beetje door, zeg maar, anderhalf uur lang. En dat is heel grappig. Ik vind dat heel leuk. En uh, gezien het feit dat Ruben van der Meer zo mateloos populair is... denk ik dat er heel veel meer mensen zijn die er ook kunnen lachen. Hij ja. speelt uh, Harold, dat is zeg maar de grote loser. En de andere is Benny, dat is een uh, typetje van Timothy Radstaak. Dat is een uh, uh, special man. die in coronatijd een typetje verzonnen heeft... waarmee hij op Instagram heel populair geworden is. En anders uh, zitten ook allerlei bijrolletjes in. Dus hij uh, speelt erin. Stefano Keizers, Jenny Arianne, Rickie Kolen. En iedereen heeft belangeloos meegewerkt. Omdat ze geloofden in dit project van Ruben van der Meer en in zijn passie en zijn, en zijn uh, nee, oprechtheid. Ja, dat, ja, ik vind het wel Het is heel gedurfd natuurlijk. Maar uh, had jij dit ook gedaan in zijn schoenen? Want ja, als je continu wordt afgewezen <lacht> en je bent zo overtuigd van je van je dat je denkt, nou, dit, dit, dit wil ik gewoon maken. En uh, dan maar vanuit eigen rekening. Ja, maar ik vind het heel tof dat jij denkt dat ik er een spaarrekening heb waar twee tonnen op staat die <laughs> ken, gewoon in filmkasten. Ik, ik ken jouw partner niet, hè? dus uh, wie weet, uh, is de balans wat binnen rechter gedraaid, bij jou? Dat weet ik niet. Ja. Nee, ja, nee dit, is wel, dit is wel een bold move. Maar het is ook heel leuk wat zijn vrouw heeft meegedaan. Zijn dochters hebben allemaal meegedaan. En het hele gezin geloofde erin. En uh, ze ja. moeten, geloof ik, honderdduizend uh, bezoekers trekken om uit de kosten te komen. En ja, qua, qua exposure en qua, qua aandacht heeft vol, hij volgens mij echt wel uh, nou ja, het voordeel van de twijfel gekregen. En ik vond het echt een hele leuke film en het moet ook beloond worden dat iemand dit, dit durft. Ik bedoel, je, het is niet, het is niet, het is niet The Godfather, het is geen nee. film die de wereldgeschiedenis gaat veranderen, maar het is wel een ontzettend leuk tijdsverdrijf. en uh, waarvoor volgens mij heel veel mensen plezier aan kunnen beleven. En ja, Ruben van der Meer is gewoon een hele sympathieke jongen die, die ik alles gun. Ja, ja. dus, ja. Maar zou je die nog terug kunnen verdienen, denk je? Of is het gewoon, uh, nou, dit is mijn legacy wat heel veel geld kostte. Nou, in principe, niemand heeft betaald, zeg maar, van, van, van de okay. acteurs en van de crew. Um, hij heeft al het geld gestopt in nou, filmmateriaal en de locaties en de catering en zo. En als er 100.000 mensen heen gaan, dan is hij uit de kosten. En als er meer dan nou, 100.000 mensen heen gaan, gaat hij nou, in ja, betalen. Dat, uh, dat uh, mensen gaan die film bekijken. For, for... Ja, nee. Ja, en, nee, toch? En, en, en ook vooral omdat het gewoon beloond wordt dat hij dit, dit, dit gedaan heeft. En het is ook echt een leuke film. Ja, dus er zijn twee dingen om erheen te gaan. Uh, to, uh, toen jij die film zat te kijken, had je ook zoiets van het Nederlandse Filmfonds... ...moet zich echt uh, diep schamen, dat ze, uh, dit continu hebben afgewezen of snap je het ergens ook wel? Nou, ik vind het wel heel moeilijk te bepalen. Want het is een discussie uh, die, die, die, die al jaren gevoerd wordt. Echt sinds ik, uh, weet ik veel, in de bioscoop zat als Jorgi van Vijf. Um, het filmvolg moet keuzes maken. En, en af en toe denk ik wel dat ze af en toe wat meer richting de populaire films mogen hellen. Zeg maar. Dat, dat, dat ja. er erg veel geld gaat naar films die heel weinig bezoekers trekken. Maar tegelijkertijd moet die ook gemaakt worden. We dus nou, nee, kunnen ook, ook niet Reinoud Oelemans blijven bellen, weet je wel. Dat, uh, dat, ja, dat gebeurt nee, natuurlijk bij de New film. Is, maar, ja. het, het, het systeem het werkt niet helemaal, maar ik heb ook geen oplossing hoe het dan wel zou moeten. Dus okay. ik ben, ja... Um, en een van meer zegt zelf, je moet gewoon blind insturen. Dus je gewoon een script beoordelen zonder dat je weet welke naam erop staat. En gewoon kijken of het een leuk plan is. En misschien dat dat beter werkt, dat zou kunnen. Ja. In, in zijn Europese landen waar het zo gaat. Hè? Dat je dus niet de naam uh, op het project zet. dus niet, uh, weet ik veel, Paul behoeven. Maar dat je gewoon kijkt naar een script. En, en kijken wat de potentie daarin is. De film uh, Bad Slippers is nu uh, te zien van Ruben van der Meer in de bioscopen. Het, ja, ja, het is nog een reelle, relatief jong uh, jaar. We zijn twee maanden onderweg. Welke grote bluk blockbusters komen er nog aan dit jaar? Heb jij nog vette films? Oh, ik er komen nog zo ja? veel uit. Ja, ik nee, nee, waar ik zelf naar nou uitkijk is Scream 7 volgende week. <laughs> het zevende deel. Na 30 jaar. Dat vind oh, ik leuk. Hoor. die coxie is aan de volgende botop toe ja. um, de, de Avengers komt de nieuwe komt aan de nieuwe ja. Avengers film Doomsday dat is pas in december maar die gaat vier uur duren en dat moet de grote comeback van Marvel worden en in de zomer de Odyssey van Christopher Nolan de man achter Inception ja. en uh, Oppenheimer en die heeft dus een nieuwe film gemaakt de Odyssey van Homerus dus met dat harde houten paard en al die legers en zo in de Griekse oudheid en dat moet echt de filmsensatie van het jaar gaan worden dus als je drie films moet kiezen dan zijn dat deze drie denk ik ja Oké, okay, nou mag ik je ontzettend bedanken voor, uh, voor je fijne woorden. Filmexpert Robert Blofland, dankjewel en een hele fijne avond. Is goed, tot de volgende week. Radio Veronica, join the club. Veronica, de beste muziek. Oh, heerlijk, alle tijden. And I'd De komende uren hoor je vragen over de liedjes. In het dit archief van vandaag in het top 40 hier weet je alle antwoorden, dan maak je kans op de Wout Frank Popquiz-bokaal. We gaan zo meteen naar de lijst van 14 september 1985. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen.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 Weer een Olympische medaille voor schaatser Kjeld Nuis. Hij pakte het brons op de 1500 meter die hij de afgelopen twee edities won. Was te horen bij de NOS. Kjeld Nuis pakt een bronzen medaille. Wat verschrikkelijk knap van ongelooflijk. Kjeld Nuis. stolt verslagen door Ning. En Nuis haalt het podium. En de geweldige rit...